Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Nunspeet is een auto ingereden op een groep mensen. De veiligheidsregio spreekt van een ernstig ongeluk... waarbij vijf of zes mensen gewond zijn geraakt. Hoe het met hen gaat, is niet bekend. Het incident gebeurde langs de Elburgerweg. Daar stonden mensen te kijken naar de jaarlijkse lichtjesparade... waarbij versierde auto's door Elburg en Nunspeet rijden. Wat er precies is gebeurd en of er opzet in het spel is, is onbekend... De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, onder andere met traumahelikopters. In Zoetermeer is ruim 4000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Het zou onder meer gaan om Romeinse kaarsen en zwaar knalvuurwerk dat verboden is voor consumenten. Volgens de OM lag het in busjes die op een bedrijventerrein in een lood stonden. Twee mannen zijn opgepakt. In Veen vond de politie zo'n 500 kilo professioneel vuurwerk, waaronder mortierbommen. Daarvoor zijn ook twee mannen aangehouden. Het Franse postbedrijf en een aantal banken zijn getroffen door een cyberaanval. Miljoenen Fransen zouden zijn getroffen. Het postbedrijf zegt dat er geen gevolgen zijn voor klantgegevens... maar dat er door de aanval wel de bezorging van pakketten en post wordt verstoord... Veel klanten klagen dat hun pakketten niet kunnen worden getraceerd. Klanten van de bank hebben problemen met betalen via de app. Het weer veel bewolking en het koelt vannacht af naar 0 tot 4 graden. Morgen overwegend bewolkt in Limburg kans op wat zon. Het wordt dan rond de 5 graden, maar door de wind in het oosten voelt het wel wat kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk vanmiddag is de A1 nog steeds dicht van Amersfoort naar Amsterdam bij Blarikum. Duurt waarschijnlijk tot half negen vanavond voor de weg weer helemaal vrij is. En je kunt omrijden via Almere over de A27 en de A6. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 die ik nog regelmatig beluister en die dit jaar zijn uitgekomen dat is dit album Hotel Belvedere van de Gumbo Kings daar staat ook dit nummer op die ze ook daadwerkelijk ook als single hebben uitgebracht All Night Long gebeurde in februari van dit jaar eigenlijk was dat wel een hele goede periode met Engel met liedjes in mineur In Bos, zoals ik al zei, die had al een heel goed album uitgebracht maar wat dacht je van bijvoorbeeld Jacob die Edward en Borderline, ook in februari van datzelfde jaar, ook een mega goed album en bijvoorbeeld ja, Singa, die iets later nog kwam met een, met een album, maar ook dat album zit ik nog regelmatig te luisteren. Ik geloof een week later of zo uh, kwam dat album ook eigenlijk best uit uh, die periode. Dus uh, februari was toch best wel een uh, goed moment om je album uit te geven als het uh, ging om uh, op te vallen. Bij mij dan. Maar uh, dat uh, zeggende gaan wij uh, nu het derde uur inluiden. En dat derde uur, daar zit natuurlijk het uh, zwaartepunt in, want daar... Gaan wij de EP van uh, Lo Eric ten doop houden? En dat uh, vormt ook meteen een uh, markeringspunt. Want ik heb het persbericht gelezen. Dus ja, dan uh, wordt haar natuurlijk ook misschien wat gemene vragen in de richting van Dylan van gesteld. Maar goed, uh, dan weet hij tenminste wat hij, uh, wat hij allemaal te wachten staat straks. Gemeen. nou het zal wel meevallen, maar anders had hij dat uh, ja, anders hadden ze dat niet uh, zomaar in het persbericht uh, staan. Maar goed, misschien dat we daar iets wijzer uit gaan worden straks. Uh, dit was een buikje zoiets van... ik had dat toch op een stick uh, zitten? Nee, had ik dus weer niet gedaan. Dus ik moest even af en toe uh, achteruit uh, heen en weer lopen... om dat weer op een mp3 uh, te zitten. Maar dat is uh, gelukt hoor. Dat uh, is al een tijdje terug. Dat had niks uh, te maken met uh, de Abel Tasman uh, National Park... Uh, van dit uh, afgelopen uur. Toen was ik gewoon glad te laat... want ik dacht even mijn socials door te nemen. Maar ja, ik... Uh, ben weer een beetje weggezakt... als het gaat om het uh, nummer Abel Testament... Uh, National Park van Bernard Hering. Ja, en dan uh, ben je gewoon... Uh, twee seconden te laat, ja, heb ik over. En dan, je, uh, dan is het gewoon een beetje wit... op de radio stil, dus. Um, ik had het over die single... die ik even vergeten was. Maar goed, uh, ik heb hem uh, uiteindelijk... weten uh, te vinden doordat ze nog... Um, vrij recent nog... Uh, de Google Drive link hebben meegestuurd. Ik heb het over... Een Haagse band, want ja, je, we hebben het net over inbossen gehad. Die komt dus ook uit Den Haag, maar deze band eigenlijk ook. En die lieten iets zien dat ze dus een Haagse popgala hadden in het paard. Ja, dat zal dan ook wel onderdeel zijn van de Haagse popweek. Dat kan bijna niet anders. Maar ook zij hebben een kerstsingel uitgebracht. Drie dames en één heer. En dan heb ik het over Ivy Fox en Ho Ho Ho. She met Johnny at the tree farm stand Brutal sweater, hot cocoa in his hand Hung with Steve with her gingerbread sets And a guy named Chris crushing beer cans fast Every holiday party, she's the queen Work in the crowd, same old sea Spike in the park, so they can't resist Every boy's name ends up on her list the mistletoe she did a beat with a platenlock gab and five brad who recited the cringe line by and there was some tangled in lights bobby doing blue moved on to mad making angels in the snow she fast changed with a vintage final taste truly was the one to make her heart rate but along came my great act nothing charm, struck the right corpse straight to her face she's a ho ho the mistletoe. Tecting glitter wrapped in bows, she's the holiday hurricane, everyone knows, no silent nights, just sleigh bells chime, nothing but happy endings It's Christmas time. Glitter wrapped in bows, she's the holiday hurricane, everyone knows, no silent nights, just sleigh bells chime, nothing Come and go, she's a ho ho ho, she's out of control. There's always hearts to tingle, no need to be single. So much bells to jingle, I'm there the missing so ho, ho ho girls on the roll Taking through the day. guys come and go. She's a ho ho ho, she's out of control. It's always hearts to tingle, no need to be single. So much bells to jingle, I'm there the missing so Ik herinner me herinneren dat ze toen deze single aanboden bij 3 voor 12 Noord-Holland. Dat gebeurde dus echt op donderdagmiddag. Peter van Arenhem. Ja, dat is toch een lekker moment om je singles nog aan te bieden als die de volgende dag uitgebracht wordt. Mijn beetje gek maken als hoofdredacteur van de rubriek Nieuwe Muziek. Maar goed, ze deden het wel. Stranger in Paradise met in It's Christmas. ...and I don't want to spend it with you. Want dat is uh, de volledige titel van dit uh, nummer. Daarvoor hoorde je Ivy Fox en Ho Ho Ho. Dat is eigenlijk ook best wel een kerstsingel. Nou, zeg maar het over musseltoos en al dat soort zaken. Uh, wil je nou uh, in de kerststemming komen... ...verwijs ik je graag naar het uh, programma Zwaardvies... Bij, het, uh, bij, het, ...bij Radio Kapelle, moet het goed zeggen. En uh, dat programma dat wordt op zaterdagmiddag gedaan... ...door collega en ik uh, mag hem ook uh, wel een beetje telefonische vriend... ...Willem de Waard noemen, want uh, die doet dat. En hij uh, praat ook met een aantal mensen over de manier waarop ze een kerstsingel uh, hebben uitgebracht. Nou, Blanco, die heb je uh, eerder al in deze uitzending, die heeft hij uh, komende zaterdag. En datzelfde is ook het uh, geval met Stranger in Paradise, die je net hebt uh, gehoord. Dus uh, wil je dat, uh, weten hoe ze dat doen... Zou ik op zaterdagmiddag... Het is wel een vreselijke lange zit hoor. Ik geloof van 12 tot 4 dat ze er zitten. Maar dat is een beetje het hele verhaal van de kerstshow bij Smartfees. Nou, dan weet je dat ook weer. Um, wie dat niet doet is Roy de Smet. Dat weet ik dan ook nog weer, Want die, die, die trekt zich daar zo weinig van aan. Nou ja... Hij doet er wel een beetje aan hoor, moet ik zeggen. Want ik heb afgelopen maandag uh, zitten luistervinken bij de collega's van uh, de lokale omroep Volendam en Nederland. Maar uh, ze doen hier en daar zitten er ook wel wat bij hem is programma nog wat kerstsingels in. Uh, Bescheiden, maar toch. Het, er zitten wel wat dingen in. Um, goed, uh, dat zijn een beetje de drie programma's die ik uh, een beetje volg uh, in dat opzicht. Uh, we gaan verder, want uh, dit uh, zou ik bijna vergeten zijn, uh, want ik heb hem eigenlijk maar één of twee keer laten horen, dus dan doen we nu even de derde keer. High on shy and caught in the middle. Die morgen dus uitkomt... ...deze van Colbak ...en uh, Watermelon Shake. Leuk is dat ik op een gegeven moment... Uh, ...zo driftig aan het tikken was... ...dat ik uh, iets uit uh, een oude melon... Het, uh, ...was verwerken in het stukje... ...wat morgen bij 3 voor 12 Noord-Holland erop moet uh, komen te staan. Ja, dat klopt natuurlijk niet. Het uh, kwam ik ineens achter. Ik denk, hey, dat is helemaal niet uh, die single 2 uh, is. Nee, Watermelon Shake... Maar goed dat ik de tegenwoordigheid van Geest had, dat ik dat even moest rechtzetten. Waar gaat het over? Want het is een bitterzoet wiegelied over iemand die er het beste van wil maken. Ondanks dat deze persoon zonder werk zit. En na alle nummers over gemaakte identiteit, zo zegt Harald Vlug mee van Kolbak. Hoogmoed en val, influencers, shamanen, gevallen engelen en zulks een nummer over een Jan met de pet die hard zijn best doet om maar met een, een of andere reden... niet aan zet komt. En alsof de wereld helemaal niet meer zink is. Zo uh, schrijft hij dat. Zink uh, is dan uh, S, Y en C. En dat is zink. Ja, uh, daarvoor hoorde je trouwens High on Cheyenne, Cod in de middel En toen ik dacht van... Nou, dan, dan halen we Cheyenne in de uitzending. Maar die zei van... ja, ik zit helemaal aan de andere kant van de wereld. Dus dat ging dus ook al niet door. Wie niet aan de andere kant van de wereld zit... is Dylan Sonnevan, want die moet nu gaan opletten... want ik ga hem zo dadelijk al bellen... want dit is namelijk het titelnummer van de EP... die morgen gaat verschijnen, Dark Knight Gloom. Toen dit heerschap op een gegeven moment uh, zijn eerste schreden zette in uh, de radiowereld uh, was dat ook al 40 jaar geleden. Maar uh, wat uh, deed hij doen? Een uh, beetje R&B, maar het werd later een beetje uh, van dit werk werd het uh, toch wel gedraaid. En dat was Low Addicts met Dark Knight Gloom. Het uh, klinkt alsof ik uh, gewoon weer uh, teruggeworpen een beetje word in de tijd uh, in dat opzicht. Ja, en toen het bericht kwam deze week dat de EP eraan kwam... toen had ik wel zo'n idee van... joh, dat gaan we lekker tentoop houden in deze uitzending. Gewoon omdat ik ook iets met die muziek iets heb. Dus dat is één. En twee, dan kunnen we ook met een van de hoofdrolspelers gaan praten... want die hebben we toch aan de telefoon. En dat is Dylan van. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, jullie zeiden ergens in het voorjaar, van, bij, het, uh, bij het uitbrengen van Nan, er komt nog, uh, nog een single aan en er is sprake van een EP. Jullie hebben woord gehouden. Zeker. Ja. Op de valreep, maar het is wel geluk. Op <laughs> de valreep. Um, was het dan toch nog best nog wel even een uitdaging om uh, dan uiteindelijk de EP rond te krijgen, of niet? Nou, viel wel mee, maar... Uh... Uh, nou ja, om, om dan maar gelijk met deur in huis te vallen, uh, Low-Rx gaat veranderen. Ja. Uh, en dat wil zeggen dat uh, Tessa is gestopt. Ah. Die uh, is eruit. En uh, Mike en ik gaan eigenlijk in de originele opstelling gaan wij verder. Ja. Uh, maar dat was wel even een dingetje met uh, de dingetjes, uh, noem dat, stroomlijnen van wanneer gaan we dingen uitbrengen. Ja. Ja. Uh, en dat is uiteindelijk, heeft dat een beetje vertraging opgelopen, ook met uh, de mastering wat compleet buiten iedereen's uh, machten was. Dus dat was een beetje een dingetje. Uh, maar voor de rest, um, hij is er. Ja. Over, over uh, wat is het, 2,5 uur? Ja, ja, ja, ja dat, uh, dat is wel de bedoeling. Um, ja. ja, want uh, ik vind dat uh, deze Low Erics wel degelijk weer heel anders klinkt als uh, met wat we een paar jaar geleden van jullie hebben gehoord. Ja, dat uh, noem je volgens mij muzikale ontwikkeling. <laughs> ja, ja, dat zou je dat kunnen we noemen, ja. Uh, ja, nee, uh, wij, hebben, uh, erg, ja, dat, wij hebben heel erg... Ja, hoe noem dat? We hebben heel erg onderzocht met heel veel... Ja, aankloten, om het zo maar even te zeggen, met gewoon dingetjes maken. Mm -hmm. Waar onze zout nou heen gaat en dit is de richting waar we... Uh, ...op uit zijn gekomen en dat eigenlijk al een klein beetje terug was te horen op Evolver, het album. Mm -hmm. En dit is eigenlijk daar weer een ontwikkeling van en uh, nou ja, de, de dingen waar Mike en ik uh, eigenlijk al een beetje mee bezig zijn is weer een vervolg hier, een opvolging hiervan. ja um... Ja, want uh, als, we, als jullie um, nu dus doorzetten, uh, doorgaan... Hè, dus doorstarten ja. uh, jullie met z'n tweeën dan... Uh, maar dan met een, uh, met een andere, in een andere setting... Uh, dat, uh, dat hoor ik dus nu van jouw uh, kant uit... Uh, kun, je, kun je dan zeggen dat jij en Maarten dan op een gegeven moment... toch ook een beetje ja, verwantschappen hebben met dit soort muziek? Zeker. Ja? <laughs> Zeker, ja, ja, ja. Ja, ik um, ja, ja, bedoel... Um, uh... Mike en ik gaan, uh, die, als de kans er is, in zich voordoet, uh, gaan wij naar, concert, naar de concerten toe met uh, uh, elektronisch zieken. We zijn, uh, kijk, wanneer was het vorig jaar zijn we naar Kiasmoos geweest bijvoorbeeld, in ja. de Melkweg was heel tof. Uh, dat jaar, is het jaar ervoor? Nee, een paar maanden ervoor zijn we natuurlijk naar Underworld geweest. Ja. En, uh, nou ja, Underworld heeft uh, vrij recent een boiler room set op YouTube gegooid. Ja. En daar raakten Mike en ik behoorlijk van geïnspireerd. Dus toen dachten we, dit, dit, dit is wel een hele grote inspiratie voor uh, wat, de, wat er komen gaat in de... Ja. Niet, niet super snel, maar we zijn er wel mee bezig. Ja, want uh, ik uh, verklappe me al ook een deel van, uh, van die EP. Er staan twee instrumentale nummers op, eigenlijk. Want Nan, de, de eerste single, daar hoor ik bijna eigenlijk geen vocalen. Ja, misschien een, iets, iets, iets van een sample. Maar dat, dat, en, en er is er nog een, en die ga je straks horen na het gesprek. Ja. Uh, maar dat, uh, dat, dat valt mij op. Ja, nee, de Nan is inderdaad. Uh, je, je kan het meer zien dat de, de, de vocaal is als instrument gebruikt En niet als een echte vocaal, zeg maar. Als ja. we net. Met een, uh, een tekst, met een melodielijn. Uh, er zit wel een melodielijn in natuurlijk, maar ja. het is wel echt, er, er zit zoveel effectenprocessing processing achter dat het, uh, uh, het is meer een instrument geworden dan echt een, een zanglijn. Ja. Ja, ja um, maar uh, jou kennende, want uh, jij bent altijd met, uh, met synthesizers of hoe noem je dat? Uh, keyboards altijd bezig geweest in da in dat ja. opzicht. Um, in dat, dat uh, moet dan ook een bepaalde ontwikkeling uh, met zich mee hebben genomen, of gebracht? Ja, uh, zeker. Alleen in het geval van Nan was dan, uh, dat is gewoon het konto van Tessa, dat zij uh, met haar vocal effects uh, liep te klooien om het zo maar te zeggen. En toen dachten we, oh dit is eigenlijk best wel vet. Uh -huh. uh, en het kwam eigenlijk omdat we de instrumental af hadden en we gingen hem live doen, en volgens mij was het daar een beetje uit ontstaan, dat, dat, dat stutter effect, zeg maar. Dat het, uh... ja, ja. Uh, maar, maar voor de rest inderdaad, qua uh, doel, aldoende leert men mm -hmm. en uh, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat als muzikant zijn blijf je jezelf ontwikkelen en dat, dat heb ik ook met, mijn, uh, met de sounds die we maken en wat ik tegenkom en uh, wat, wat voor effecten daar weer achter zitten. Dus dat, uh, dat blijft je gewoon lekker ontwikkelen. Ja, ja dus uh, het, het houdt je ook in ieder geval uh, van de straat. Nou weet, ik, uh, ergens, <laughs> <laughs> ja, uh, nou weet ik dat je gewoon ook ergens. Nou weet ik dat je gewoon ook werk naast je muzikanten bestaan. Dus, uh, ja. dus die straat zie je volgens mij helemaal nooit meer, denk ik eerlijk gezegd. Nee, behalve als mijn kat van de straat. <laughs> Zo, ja. Nee. ja, ja. Dat, dat, dat lees ik ook wel eens, uh, geloof ik, via de socials. Uh, maar goed, uh, maar goed uh, je, je, je bent dus altijd uh, drukdoende bezig met, uh, met dit soort dingen. Maar wat, wat luisterde jij dan? Uh, ja, nou, je zegt al, je bent wat bij ben optredens geweest. Maar ik neem aan dat je ook nog gewoon een hele collectie hebt... waar je ook uh, bijvoorbeeld naar zit te luisteren, om wat te noemen. Ja, ik, ik, omdat ik nu met de auto naar mijn werk ga, uh, heb ik gewoon een auto-playlist met allemaal verschillende nummers erin die ook wel uh, verschillende genres hebben. Ja. Uh, soms zet ik dingen waarvan ik denk van, oh, dat heb ik heel lang niet gehoord, dus dingen uit mijn jeugd of zo, die zet ik dan in de wachtrij. Mm. Wat weer echt een compleet ander genre is, maar de nadruk ligt wel op het elektronische. Ja, dat kan wel. Ja, um, dan uh, is het natuurlijk ook uh, de mastering. Want dat, uh, bij, bij dit soort tracks, die zijn wel vreselijk belangrijk. Want van ja. de, vorige week had ik hier Xilia, uh, die had ik uh, gesproken, die had ik opgenomen. Maar denk je, ik plaats hem en op een gegeven moment krasst er iemand wat onder. Die ken ik ook, want daar heb ik hier uh, met, uh, bij dit station, heb ik, uh, uh, dat is een radiocollega. Jij kent hem ook, Jeffrey de Gans. Die zegt, uh, ja, uh, ik heb uh, daar iets mee te maken gehad. Ik zeg, je gaat me toch niet vertellen dat jij de mastering hebt gedaan. Dus wel. Zeker, maar ja. dus was meteen ook weer de vraag aan, uh, aan, aan jou. Uh, heeft Jeff dit ook gedaan? Uh, deze keer niet. Nee. Uh, en dat, en uh, we, we zijn heel, altijd heel blij geweest hoor, met Jeffy. Dat, dat ten eerste. Ja. Uh, we hadden alleen het gevoel dat het uh, nog wat harder kon. Mm -hmm. Op sommige vlakken. Ja. En uh, toen dachten we van: hé, hey, wij kennen iemand die. Uh... Ik ook. Dus <laughs> ja, jij ook. Ja. Die ken jij niet, zou je zeggen? Nee, ja, ja, ja, ja. Ja, ga door. Uh, en die was begonnen met Master. En toen dachten we van: ja, laat, we kunnen gewoon kijken. Uh, gewoon een proefmaster doen en kijken hoe het klinkt. En we waren eigenlijk heel tevreden. Dus toen dachten we: nou, we gaan de, de alles doen. De, alle EP, de hele EP bij hem doen. Ja. En dat is, uh, ja, Trierijn heet die in staat onder de artiestnaam Precursor. Ja. Tussen haakjes NL. Ja, ja. ja, ja ik, eh, ik ja. weet er alles van, want ik heb hem toen ook nog bij de Rob Akdaar Award eh, gezien. Want eh, daar heeft hij ook aan mee gedaan. Met, met een immense, met een immense uh, panelen en weet ik wel wat. Ja, ja, ik dat kom, zelfs Pepe en Fisher een beetje met, uh, ja, wat zeg ik, zweetdruppels op zijn op, op voorhoofd. Van hoe krijgen we ja, die in dan weg. <laughs> ik heb ze zien opbouwen, inderdaad. <laughs> ja, ja dat, was, dat, was, dat was dat moment. Maar goed. Uh, maar hij heeft dus uh, de. De, de tracks gemasterd in dit uh, ja. geval. Uh, dat moet ik ook eerlijkheidshalve zeggen. Toen jij die naam noemde, toen dacht ik... Ja, dat, zit, dat verbaast mij eigenlijk ook niks in, uh, in dat opzicht. Dat hij daar ook iets uh, mee, uh, mee, uh, mee gedaan heeft in dat opzicht. Nee, precies. Hij zit toch een beetje in dezelfde hoek. Ja? Uh, ja? In dat opzicht, Ja, ja. Uh, dus zo uh, zijn jullie uh, bij hem uitgekomen. Uh, um, die, die EP, die telt vijf tracks. Um, nu jij gezegd hebt uh, dat jij samen met, uh, met Maarten dus doorgaat... en eventueel aangevuld met misschien nog uh, meerdere muzikanten... dat het meer een band uh, gaat worden. Uh, want dat las ik ook uh, in het uh, persbericht. Uh, betekent dat uh, dit ook de aanzet is voor misschien weer een album? Zover zijn, daar hebben we eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Um, ja. Uh, denk het nog even niet. Nee. Uh, het, is, het is voorlopig kijken wat we gaan doen. Ja. en waar we, waar we ons goed bij voelen. En uh, we, we, we zijn nu gewoon weer met z'n tweeën. En kijken uh, kunnen we in de loop van de tijd nog kijken. Oké, okay, missen we echt nog een derde persoon? En dan kan dat altijd nog. Maar voorlopig gaan we... Eerst alles wat we in ons hebben met ons tweeën eruit halen. Mm -hmm. En dat wil dus ook zeggen, live uh, gaan we ook compleet anders doen. Nou ja, compleet anders. Uh, we gaan weer met z'n tweeën, maar we gaan dus kijken welke opstelling, hoe het visueel eruit ziet. Uh, en dat soort uh, dingen. Ja. Um, dus dat... Ja, en qua muziek, als wij uh, denken van, nou, bij dit nummer passen, uh, ik, ik noem maar iets, uh, strijkers. En we denken, nou, die willen we best opnemen. Ja, dan weten we wel mensen die we kunnen vragen om daarbij te helpen. Hmm. Maar het is niet zo dat ze dan gelijk uh, weer een onderdeel van, van Loos worden. We zijn gewoon, uh, voorlopig gewoon met z'n tweeën. Ja, uh, dan natuurlijk die afsluitende vraag: waar is Loos uh, te vinden op het wereldwijde web? Uh, Zo'n beetje overal. <laughs> behalve, behalve op TikTok. Behalve op TikTok. Dus behalve de dansjes, de dansjes uh, worden dus even achterwege gelaten. Ja, ik heb dat, uh, dat van een eindredacteur van 3 voor 12 heb ik dat ooit begrepen. Van ja, ja, als je TikTok moet je een dansje ergens doen. Want ja, dat uh, spreekt het uh, TikTok-publiek ja. weer heel erg aan. Goed, de, de, de muziek staat trouwens wel op TikTok. Alleen wij hebben we geen TikTok-account, zeg maar. Dus ja. dat... Uh, Okay. Je kan het wel gebruiken voor TikTok-dantjes. Doe, doe dat vooral. <laughs> Misschien leuk. Maar ja. we hebben zelf geen account erop. Nee, oké. Okay. Um, dan uh, sluiten we dit uh, gesprek af. En we gaan hem uh, laten horen. Hier is uh, Chromatic van Low Edicts. En dat was een precursor en desire, dat uh, zei net. Ja, uh, dat zijn even van die momenten dat je dan toch uh, dit soort dingen... Uh, gewoon nog eens een keer van stal haalt. En hem toch een keer afstoft om hem uh, te laten horen. En dat uh, heb ik dan bij deze gedaan. Daarvoor hoorde je Grammatic van Low Enix. Um, dan een van de hoogtepunten punten van dit jaar. Uh, dat was in mei, eind mei. Het optreden van Baron C met onze eigen opname van Foggy Feelings. Dat was eind mei, dat ze hier waren. We hadden een heel mooi uh, shot waarbij ik het uh, t-shirt uh, ving van Bernd zie. Fuggy Feelings, uh, The War on Cars. Dat was uh, de EP die ze dit jaar hebben uitgebracht. En Deze dame die vond ons een vet platform dienen, deze zus. En toen dachten wij, oké, okay, dan gaan we dit laten horen als afsluiting van dit uh, programma op 18 december. How lovely you are. Tot volgende week. Dag. This time I'm gonna play it right. And when it be open, I feel finna and true. Alright, we'll be doing fine. At least don't feel like a bitch, you're so inside. I'm tired. You told me she only wash your car.